Hoi hoi! Dat was dus Mo. Mulders. Even een kleine filletje pakken we er gelijk bij. We hoorden net de mulletjes Mulders die gaat straks aan de slag met de vinyljaar. Die gaat tweejarig bestaan gaan van vieren. En wij gaan lekker eruit voor deze week. Wij de volgende week we zich weer met een heerlijk broodje en leuke evenementen en Absoluut. mooie nieuwtjes tot volgende week. Wee. Volgende week. Hoi.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 Dames en heren, uh, ja, het is even soundchecken nog, want uh, we zitten live in de lucht, zoals het heet. Live vanuit Café 4. Uh, huh? Biertje! Nou, nu nog niet, dus is goed te vroeg. Uh, dit is de vernieuwjaren en we bestaan vandaag twee jaar en dat is de reden dat we dus in Café 4 zitten, in de Haltenstraat in Zandvoort. Ja, dat klopt. Dus uh, mocht u het uh, uh, horen uh, en u heeft zin om even gezellig langs te komen, doe dat dan. Neem dan wel een LP of een singeltje mee. Geen cd, want die draaien we niet, maar uh, nee, we lekker gezellig een LP mee, of een singeltje. En dan gaan we dat draaien. En uh, het is hier heerlijk, want zo meteen komt de zon hier. Ja, uh, er komt hier uh, de zon zo, en dan kun je lekker buiten zitten, op het terras. En dat is ook heel gezellig, de zon is er al, En uh, dat wordt heel gezellig. Dus we gaan lekker door, we begonnen met Jimi Hendrix. Dat komt gewoon omdat moze Moeijers zijn iPad niet wilde opstarten. Oh oh oh. Gebeuren, oh, oh. Mijn is microfoon doet er niet, dus ik ga vandaag zo microfoon. Oh wat jammer? Dat vind, ik dat vind ik jammer. Nee, dat is een beetje een beetje. Ja. Oké. Okay, nou, uh, dames en heren, het is hier nog stil. Het is hier nog rustig. Maar dat zal zo meteen ongetwijfeld gaan veranderen. Uh, ja, oh, is dat het. Goed, dan gaan we gaan lekker door met de tweede nummer, uh, dames en heren. Hoorde de Jimmy Hendrix Experience. Hit uit uh, 67 met Hey Joe als opening. Ik zei het al. De Tune doet het niet. Want zijn iPad wil niet opstarten. Nou, wat pech hoor. Zijn microfoon doet het niet. dus Zijn iPad doet het niet. Maar doet het eigenlijk wel. Nou, de grammofoon doet het wel. En uh, dan gaan we dus het volgende nummer naar. Van Morrison en Dem. En het nummer dat heet Gloria. Gloria van Dem, uh, welkom overigens nogmaals, ik zeg het nog maar een keer, we zijn live vanuit uh, Café 4 in Zandvoort aan de Halterstraat, met de Vinyljaren. Uit je plaat met je eigen plaat, komt er op het bord te staan. De Vinyljaren live tot 5 uur vanmiddag zijn we hier en gaan we platen draaien. Vinyl draaien hoor, geen cd's, dus als je, je denkt van we doen even een cd'tje of computer, ik heb wel vergeten, doen we niet. Nou, doen we lekker niet alleen plaat. Heb je een LP meegenomen? Ja, we zijn nog wel op zoek geweest naar een goede LP, maar we konden niet echt een, echt een goede vinden in de studio, om het zo te zeggen. Het zijn de presentatoren van het voorgaande volgaande programma, dames en heren, die zijn hier al live. Kun je nagaan hoe snel ze zijn. Ja, ga jij even een LP houden? Singles, ook goed. Allemaal goed. Wij gaan uh, intussen wel verder met die uh, Almond Brothers Band. Een uh, lekker nummer, een lekker swingend nummer. Uh, het volgende dus, en dat heet Revival uh, Love is Everywhere. En dat is hem. De Brothers Band. Yeah. En hij kraakt ook nog, hoor maar. Brothers Band, revival, love is everywhere. Volgende nummer is van The Guess Who, een uh, Canadese band die, uh, die het eigenlijk allemaal niet zo hadden op die Amerikaanse meisjes. Dat vonden ze maar niks. Ze vonden de Canadese meisjes veel leuker. En uh, uh, vandaar ook dat dit een uh, vrij hard nummer is naar uh, de Amerikaanse vrouwen toe en daarom heet het ook American Woman. Mag ik maar ik moet even wachten dat de techniek is bij zich bekut is. Ja, daar uh, yeah, is hij, American Woman, The Guess Who. <middels> de uh, Guess Who, een Canadese band. Uh, Grote succes in de jaren zestig. Oeh, wat brom. Nou ja, ik kan ons ontschrijven. Huh? Oost en Zender. Oké. Okay. Nou, niks om te doen. Goed, we gaan gewoon door, uh, dames en heren. Uh, zoals u misschien weet, uh, ga uit je plaat met je eigen plaat uh, in Café 4. U vindt het een mooie kreet eigenlijk. Ga uit je plaat met je eigen plaat. Um, American Boomerang was dat een, uh, eigenlijk een toch niet zo vriendelijk liedje naar de Amerikaanse vrouwen toe door deze uh, band. Guess who? Door met Ray Cooder. En uh, Jim Reeves had het als oorspronkelijke hit. Prachtig uh, liedje. Heel to go. En. Uh, wie uh, heet die, Kuder, die deed het nog een keer dunnetjes over met onder andere een Flaco Jiménez op accordeon zo'n zo echte Tex-Mex uh, figuur uh, en die gaan we nu draaien hier is Rykoeder met He'll Have To Be Just sweet lips a little closer to the phone. is het eigenlijk. He'll have to go. Oorspronkelijk natuurlijk van Jim Reeves. Uh, een hele rustige country-uitvoering. En dan komt uh, ineens uh, uh, komt ineens, uh, dit door uh, met Tex Max. En u weet Tex Max, dat is muziek. Dat uh, is een mengeling van eigenlijk muziek uit Texas en uit Mexico. En uh, wat daar vooral erg uh, belangrijk bij is, is natuurlijk die accordeon. En Flaco Jimenez, dat is een van de grote jongens. Op dat gebied, die zeer beroemd is geworden. met zijn hele aparte. Uh, accordeonspel. Het, er zaten trouwens ook. Uh, er zaten trouwens ook wat. Kijk, dan kan u <coughs>, horen dat we live zijn, want dat was een. die voorbij rijdt. Um, er zaten ook wat Franse invloeden in, trouwens, in dat hele Tex-Mex gebeuren. Goed, we gaan door met. een singeltje, dames en heren. Eh. Uh, dat meegebracht is door een van onze gasten hier. En is toevallig ook een presentator van het vorige uur bij Radio Zandvoort. Uh, uh, hoe kom je aan die singeltjes? Nou, die heb ik een keer van een uh, gast bij mij aan de bar gehad. Een hele bananendoos vol met singels. Uh, uh, het is lekker oud. Het ziet er goed uit, oud uit, hè? Ja, dat zeker. Ik heb ze nog niet allemaal beluisterd, dus ik ben benieuwd. Nou, we gaan er een draaien van uh, Ray Charles. Uh, <coughs> ja... De banan, bananenschilder zitten er nog aan. Um, goh, heet het nummer ook? Oh ja, You Are My Sunshine heet het. Ray Charles! The other night, Oftewel Ray Charles uh, met You Are My Sunshine. En, en duidelijk zijn versie van dit uh, toch wel wat uh, ja, cliché Amerikaans liedje. Maar uh, als hij het aanpakt is het natuurlijk altijd goed. Had je dat verwacht dat dit uit jouw koffer zou komen? Nou totaal niet. Nou het volgende zou je nog uh, frappanter vinden. Een paar weken geleden het, hebben wij in ons programma uh, uitgebreid aandacht besteed aan de West Side Story. weet weet wel die prachtige film uit 1961. En wie treft mijn verbazing dat ik in dat oude koffertje zit te kijken. En dan kom ik een singeltje tegen van de Wedstrijd Sorry. Story. Nee. Maar ja, goed, dat weet je met vinyl. Kijk, het voordeel van vinyl blijft altijd een cd. Als die een kras heeft, dan schijnt die ermee uit en is hij niet meer te draaien. En een plaat slaat gewoon een keer over, maar gaat dan gewoon vrolijk door. En natuurlijk, af en toe kraakt het een beetje. Nou, maakt dat ook dat uit. Dus net of je bij een heerlijke hartvuurtje naar mooie muziek zit te luisteren. Zo is dat. West Side Story. Tony en Maria zingen samen Tonight. Only you, you're the only thing I'll see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do, nothing is but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony, praise you. Every thought I'll ever know, everywhere I go. would happen. I know now I was right. For, For here, here you are and what was just a world is a, world is a To live in No better than All right But here you are And what was just a one Is a star en blijft zo verschrikkelijk mooi. Ik, ik kan het, Ik heb het u wel eens eerder verteld, maar dat ik als jochie van 14 voor het eerst alleen naar de bioscoop mocht in Arnhem Cinema Palace in de, in de grote Houtstraat, maar kan ik dus zo zeggen, dat is toch weg. Um, en dan kwam ik en, en dan ging ik de Jochemje 14, ging ik daar naartoe en ik kwam helemaal huilend naar buiten. Want wat denk je dat dat doet met een jongen van 14 jaar als je die prachtige sterfscène aan het eind van de wedstrijdstory. Tony Di Chino is doodgeschoten. En Maria huilend over hem heen. Jongens, ik, ik schiet weer vol. Echt waar, ik schiet bijna, bijna schiet ik weer vol. Albert Jan, wat heb je nu weer voor ons meegenomen? Uh, wij gaan naar uh, 1968. Een live opname van de uh, Beach Boys. Live vanuit Londen. Opgenomen in het London Palladium. En de laatste twee nummers van Kant 2. De laatste twee nummers van het Concert. Het ene laatste nummer is volgens die bekende muziekoloog, hoe heet die ook alweer, uit Noord-Holland? Leo Blokhuis bedoel ik. Volgens Leo Blokhuis is dat het beste nummer wat de Beach Boys ooit gemaakt hebben. Dus dat, is, dat luistert naar de titel God Only Knows. En de, de die daarna komt is Barbara N. Want ik had vroeger een vriendinnetje die heette Barbara. En dan begrijp je de link wel. Weet je vrouw daarvan? Nu nee. Nu wel. Nu wel. <laughs> moet ze wel luisteren natuurlijk. Oké, okay, The Beach Boys live in Londen in, uit uh, hey, 1968 dus. Hier zijn ze. Wowee. Thank you very much. It sure has been a, a lot of fun the past week here in the good old British Isles. And the weather's great. <laughs> I want to tell you, we're never going back to California after this yeah, week we we've spent here. A... Oh yeah, that's the truth. April Fool. That was a little joke. <laughs> now, we're going to go back, but we want to take a little of, of of Britain with us, of course. No, you can't take. We're going to wring it wring it out of our socks, I think. No, oh, excuse me, lost my head. Right now, we're going to do a very pretty song that Carl Wilson sings very beautifully. It's... it's Yeah, it's from our Pet Sounds album of a couple of years ago and it's called God Only Knows. What I'd be without, I'll be known. Thank you very much. Thank you so much. We want everybody to join in with us now on our audience perspiration number. Come on. Everybody. I mean, per participation or something. Come on. Everybody. Hi. Hi. <laughs> ba ba ba ba, Ba-ba-ba-babaran ba ba ba ba ba. ba ba in ba ba bam ba ba pa ba ba ba. pa bam pa pa pa bam pa pa pa bam pa Amerikaanse band uit Californië natuurlijk met als grote componist natuurlijk uh, Carl Wilson. Uh, nee, Brian Wilson moet ik zeggen. Carl Wilson was zijn broer. Zijn broer Brian Wilson was de man die de meeste liedjes voor de Beach Boys in die tijd alle grote hits uh, schreef. En er was ook een gezonde weteiver altijd tussen de Beach Boys en de Beatles. Want uh, dat de Beatles met uh, Rubber Sol uitkwamen, toen dacht Brian Wilson: God, wat moeten wij doen? Toen kwamen zij met pet sounds. En toen hoorde Paul McCartney pet sounds. En toen dacht Jee, wat moeten wij? Toen kwamen zij maar met Sergeant Pepper. En zo is het allemaal <coughs> een beetje elkaar. Uh, geïnspireerd. Volgende nummer is van de Beatles. Ja ja, ja ja, ja ja. Ik heb niet veel meegenomen, maar ik heb er eentje meegenomen. Uh, en die is uit 1961. Nog voordat ze beroemd werden. De Beatles waren toen in Duitsland. En uh, uh, wat zei ik nou? Oh ja. Ze waren toen in Duitsland. Ze moesten er een plaat opnemen met, uh, met Tony Sheridan. En uh, dat was heel erg leuk. Natuurlijk. Neem, pik die singeltjes weer mee. Wil je, je bang dat je niet terugnemen? Nou, is goed. Hè? Nee, je weet het maar nooit. Je vond het weer, je kwijt. Uh, de Beatles dus, 1961. Ze moesten plaatopnamen maken voor Polydor in Duitsland. Fred Tony Sheridan. En toen mochten ze één liedje, één liedje mochten ze zelf doen. Gezongen door John Lennon. En dat is natuurlijk die oude standaard. Een oud jazzliedje. En dat heet Ain't She Sweet. Je zag het. <laughs> oh. En uh, Ringo was er toen nog niet bij, want u hadden toen hadden ze Pete Best nog op drums. Uh, voor de rest was het allemaal wel, uh, wel natuurlijk bekend. Paul McCartney op was John Lennon, ritme-gitaar, George Harrison solo-gitaar. Solo opgenomen in Hamburg in 1961, of daaromtrent tijdens een sessie voor uh, Tony Sheridan. En één liedje van de Beatles mochten ze zelf. En nou ja... We kennen intussen de geschiedenis. We gaan uh, even door naar een artiest die uh, onze technicus Maurice fantastisch vindt. Uh, Maurice, wat gaan we draaien dan? We gaan uh, Eric Clapton draaien, natuurlijk. En het nummer van Eric Clapton is Forever Man. Forever Man, Eric Clapton. Youhoo! I love Captain Forever Man, fantastisch nummer uit de jaren 80 En uh, het swingt als een trein natuurlijk heerlijk. En uh, een speciaal verzoek voor Maurice. Dames en heren, we zitten hier live in het café. Het uh, huh? kabel, je Beach. op. Uh, uh, nou, oké. Okay. We zitten live in het café. Uh, en het is nog niet zo erg druk, maar dat komt straks al na drie. Want al die mensen moeten natuurlijk nog werken. En. Uh, wat zeg je? Wat zijn er? Oh, Katja hij is er niet. Nee. Uh, uh, Mike Katja is niet in vier. <lacht> nee. Volgende nummer is even... Uh, ja, dat vind ik zelf, gewoon zelf leuk. En misschien nu ook wel. Dus even uh, lachen. is gewoon gezellig. Uit een fantastische LP. Die heet Wat je zegt bij jezelf. Die is zo net ingevlogen. Door José. <lacht> Door José. <lacht> ja. De, de Katjes... Oh, de, gro de groeten van Katja aan Wendy. Luistert ze dan? Oh. Oh, nou Wendy, schatje, je moeder zit al aan de witte wijn, dus het gaat helemaal goed. Ja. En, uh, oh appelsap, oh, nou, een beetje een vreemde kleur, appelsap, er staat een paard in de gang. Maar oké, okay, uh, we gaan door met uh, Frans Halsema en Gerard Cox, Trosspelletje. En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de trosontbijt. Zoals zo altijd, maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Flissingen alle nou eens even kijken of meneer Van de Broek thuis is in de Juliana. Aan Laan 17, je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zal wel ogenblikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zonde. Of in de kelder.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 En nu is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot. Ja. Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien. Ja. Hallo. Net van de Broek. Ja. Net van de Broek. We hadden net het woordje rot. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Ja, dat zei u. En dan heb je het woordje.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 Zie je <totuurlijk> Het lijkt wel een stof mee. <totuurlijk> Niet toch een loof Zwaar paars haar. Of zo. Ja. ja. <totuurlijk> Oké. Okay. Sorry mevrouw. Uh, we gaan even door met James Brown jongens. Voor de mensen die even lekker dansen willen. Dat kan allemaal. Uh, we staan hier midden op straat ook. Het is hier lekker uh, zonnig natuurlijk. Dus voor de street dancers gaan we James Brown even draaien. And then it's a brand new day. those things ain't got too far gone. We got to let the girls know what they got to do for us. Yeah. This ain't got to be a drag, man. A man can't do nothing no more. <laughs> it's really a drag. You got to do something. Make sure you keep him weak Don't let nobody take care of your business Better than you do Too bad he won't give him what he wants Respect will come to you And then you can hold your man You can hold your man You can hold your man You can hold, your you can hold... Hey! Never get so confident So it's nothing you want to know Because that's the time you lose your bank And then you got the phone You know what we're when you love your man, be careful I tell him that. He will put you back in the corner and use your lights and the hat. And you get all your man. You get all your man. You get all your man. You yeah! Get oh, Yeah! it. God, get it. Hit me now. Oh God, never get too confident. So it's not you want to know. Because at the time you lose your bang. What it takes to be the untold boss you use it carefully You can't be a toller, Hear me now. Music <laughs> Show you keep him weak to God Show you keep him in a fucking up Hey in a fucking up In a fucking up In a fucking up In a fucking up In a fucking up One more Don't mother Don't let nobody taste it K you been in this bed on that Dat met uh, Brand New Day Part 1 en Part 2. En dat is natuurlijk de disco-muziek uit de jaren 60 en 70. James Brown, de uitvinder van de funk, kunnen we rustig zo stellen. De King of Soul werd hij ook wel genoemd. En nu gaat mijn telefoon, maar dat kan ik even niet op antwoorden. Dus dat zien we straks wel. En wij gaan we gauw verder tot het nieuws met KC and the Sunshine Band. En dat nummer heet Get Down Tonight.